Jan van der Putten met het NOS-journaal Shell heeft van de Amerikaanse overheid definitief toestemming gekregen om voor de kust van Alaska naar olie te boren. De laatste hindernis was de reparatie van een ijsbreker die noodapparatuur voor olielekkages kan vervoeren. Milieuactivisten zijn bang voor een olieramp in het Noordpoolgebied. In Molenschot tussen Breda en Tilburg is een man op straat doodgeschoten. De politie kan nog niets zeggen over de dader of daders. Iemand in de buurt hoorde schoten en belde de politie. Over de achtergrond van de schietpartij in Molenschot is nog niets bekend. De politie is twee keer in de fout gegaan met het verlenen van een wapenvergunning aan de verdachte in de Hoofddorpse moordzaak. Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie, de koepel van schietverenigingen. Bij de aanvraag voor zijn vergunning liet de verdachte valse documenten zien, zegt de koepel. En bovendien was de schietclub, waarvan hij vroeger lid was, opgeheven. Zo'n 2000 scouts die in Japan hebben meegedaan aan de wereldjamboree... moeten zich laten testen op hersenvliesontsteking. Dat zijn scouts uit Zweden. Eén van hen heeft die ziekte. Drie schotten die ook ziek waren zijn aan de beterende hand. Met Nederlandse scouts is niets aan de hand. De Nederlandse ambassade in Bangkok heeft op dit moment geen aanwijzingen... dat er Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de bomaanslag. De ambassade raadt mensen aan niet naar het betrokken gebied in de stad te gaan. Het dodental in Bangkok staat op 16. Bij een groot onderzoek naar stropers op de Veluwe zijn tien mensen gearresteerd. De politie vond bij huiszoekingen tientallen wapens, geluiddempers en munitie. Er werd ook een grote hoeveelheid vlees van illegaal geschoten beschermde diersoorten in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht regen. Alleen in het zuidelijk deel van het land soms wat droger. Ook morgen regen. Pas tegen de avond in het zuiden de eerste opklaringen. En het wordt morgen 18 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het.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 zou ik zeggen. We gaan weer heel veel mooie muziek draaien en uh, daar zit je er klaar voor. Het regent nog steeds buiten, dus ik zou zeggen geniet van je radio of geniet van een filmpje. Maar natuurlijk niet van je radio, want je hoort heel goed hele mooie filmmuziek. En we beginnen altijd met een hele grote en dat is deze keer uit een James Bond film. Duran Duran, A Few To Kill. ...kende Duran Duran A Few To A Gill ...uit een Bond-film. En dan is het nu de hoogste tijd... ...voor een film van uh, Jim Jarmusch. Broken Flowers, film in 2005. De vijftiger Don Johnson... ...heeft al heel wat vrouwen versleten... ...en hij staat op het punt gedumpt te worden... ...door zijn huidige, heel wat jaartjes jongere geliefde... ...Julie Delphi. Uh, kort daarop ontvangt hij een geheimzinnige brief... ...waarin wordt meegedeeld dat hij een zoon heeft. Ooit verwekt bij een van zijn vroegere vriendinnen. Afzender onbekend... Aangespoord door zijn buurman Winston, die deze verrassende wending in ons leven als een groot avontuur ziet, besluit hij op reis te gaan door de Verenigde Staten om verhaal te halen bij zijn exen. De onverwachte bezoeken aan deze vier vrouwen zullen geheel uiteenlopend uitpakken. Maar de confrontatie met verleden aan, door de confrontatie met zijn verleden aan te gaan, realiseert Don zich ook wat voor een man eigenlijk is. Daar zit ook hele mooie muziek in, onder andere deze: eh, uh, Terror Is an End. Gezongen door de Greenhorns, een Amerikaanse. Uh, ja, garage rock band uit Cincinnati. Word's zo. Ieder seizoen heeft een einde. En, uh, is de herfst al begonnen vandaag? Of uh, ja, het gaat gewoon morgen nog even door. Maar dan komt de zomer terug. En dan gaan we verder genieten. In ieder geval goed film weer om een filmpje te bekijken natuurlijk. Ik doe er nog een uit Broken Flowers. I want you Marvin Gaye. Want You. Mooie muziek ook van Marvin Gaye natuurlijk. En dat mooie film Broken Flowers. Zie hem een keer liggen voor een zacht prijsje. Neem hem mee, want hij is zeker de moeite waard. Film 2005. Uh, ja, ik zie eigenlijk op mijn lijst dat ik een aantal oorlogsfilms heb staan. Dat doe ik niet zo gek vaak. Ik zie staan Stalingrad. Ik zie staan Fateless. En ik zie staan in Field Op de Vlaamse velden. Uh, maar ik moet daar toch een beetje overgang naar maken. En dan heb ik gekozen voor een paar thema's uit... Uh,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 Mm -hmm. Roll out of bed, Mr. Coffee's dead The morning's, The morning's looking bright And your shrink ran off to Europe And didn't even write And your husband wants to be a girl Be glad there's one Natuurlijk de muziek uit Cheers, gecomponeerd door Gary Portnoy. En deze ook heel bekend van Dave Gershon en, en Jazzman. Het thema van Sint-Elsberg. We ruimt natuurlijk helemaal de sound van de O'Neill in Line met de sale komende week, komende dagen moet ik zeggen. O'Neill in Line. Het komt uit Spartakoets, het love team. Uh, maar hier, wij kennen het allemaal van de Oneer in line. En dat vond ik wel een passende muziekje om te draaien met uh, de sale in Aantocht. Dus vanaf morgen geloof ik dat de tolschepen binnenkomen in de Muiden. En woensdag dan varen ze van de Muiden naar Amsterdam. En dat is zeker de moeite waard om te kijken natuurlijk. En ik vond ook wel dat deze muziek een, toch wel een mooie overgang had van een line naar de oorlogsfilms die ik op de rol heb staan. Ik heb ze niet vaak op staan. Maar deze keer, ik weet niet hoe het komt, maar deze keer heb ik ze er wel bij gezet. En de eerste die ik draai, dat is mijn één nummer uit Stalingrad. een film uit 2013. Het is 1942. Het Sovjetleger plant een tegenaanval op de nazi's die de helft van Stalingrad bezet houden aan de andere kant van de Wolga. De operatie om de rivier over te steken, is echt onsuccesvol. Een paar soldaten die erin geslaagd zijn, de andere kant te bereiken, nemen hun toevlucht. In een huis aan de oever van de Wolga. Hier vinden ze een meisje dat er niet in geslaagd is aan de Duitsers te ontkomen. Muziek is van Angelo Badlamenti. Het thema muziek. Uitstallinggraad. Prachtige klanken in Stalingrad. En een hele andere film is de film Sorstaland Talantzak. Zeg, of uh, ja, op zijn Engels, Fateless. Dat is ook een prachtig film. En daar ga ik ook wat uit draaien. En daar is de muziek van gecombineerd door Ennio Morricone. Fateless is een historisch drama gebaseerd op het boek van Imre Kertes, uh, Nobelprijswinnaar, over Hongaarse joden tijdens de holocaust. Uh, hele mooie muziek, ook dit nummer is de titelmuziek. Zingende muziek van Ennio Morricone en uh, ook een bijzonder indrukwekkende film. Ik droei nog een klein stukje uit deze uh, bijzondere film, Faithless. Magistrale muziek van Emilio Morricone, de muziek uit Veteless. En uh, Jeff Neven, dat is een Belgische jazzpianist, die heeft de muziek gemaakt bij een, een, een, ja, een TV-serie in Flandersfield. Ja. Daar zit ook uh, mooie muziek bij. Ook een uh, ja, oorlogsfilm, Eerste Wereldoorlog natuurlijk, in Flandersfield. De openingsmuziek van de serie, in Vlaamse Velden heet het. is ook een jazz-cd uitgebracht. Een prachtige serie. Maar daar zal ik natuurlijk op zondagochtend wel een keer aandacht aan schenken. In Flandersfield is een tv-serie... Het is eigenlijk de eerste keer dat hij een tv, een muziek van een tv-serie geschreven heeft. En dat is bijzonder goed gelukt. Het de tv-serie gaat over de Gentse familie Boesman. Die probeert te overleven tijdens de Eerste Wereldoorlog. De focus ligt op de vijf familieleden... die gedurende vier jaar elk hun eigen oorlog meemaken. Dit is een nummertje. De German Colonel... Corn has to see Dr. Bos Bushman. Bijzondere CD in Flandersfield, Jeff Neven. Uh, herkent u deze nog? Belgische formatie, de rockband... Wallace Collection. Uh, ja, dit was natuurlijk een grote hit. Daydream van het uh, album The Loving Cavalier. En ja, dit nummer heeft... dacht ik, uh, in twintig landen... op de eerste plek gestaan. Maar laatst ontdekte ik toevallig ook dat deze club... bijzondere de, uh, jonge lui... Uh, toen de tijd ook nog een soundtrack van een film gemaakt hebben. En dat is een, uh, fra een Franse uh, comedyfilm. La Maison. We niet met dan La Maison... maar deze film met La Maison... Een film uit 1970. En de Wallace Collection heeft ook deze muziek gemaakt. En dat is op zich ook wel best wel aardig. En dit is de instrumentale versie van Single Man. Gezien, La Maison. Het is, lijkt me niet zo'n geweldige film, maar de muziek is wel grappig. Vooral omdat het van de Wallace Collection komt. En daarom heb ik het nog even bijgezet. En dan is er nog een film die vanavond draait. Die Is geloof ik om tien uur begonnen. Liar Cake is de film. Een film met Daniel Gray in de hoofdrol. Een misdaadfilm. Het gaat over een cocaïne-dealer. En daar zit ook wel grappige muziek in. Ik zal er een, eentje van laten horen. En de muziek is gecomponeerd door uh, Ilan Estkeri. Thank mm -hmm. you. Soundtrack uh, Liar Cake Wordt uh, gezongen door Lisa Gerard En uh, Michael Gimben Bekende Engelse acteur Adia You're born You take shit Get out in the world You take more shit Climb a little higher Take less shit Till one day you're up in the rarefied atmosphere And you've forgotten what shit even looks like Welcome to the layer cake, son. Een film op de rol staan voor vanavond. Een film van uh, Robert uh, Rodriguez. Met in de hoofdrollen George Clooney en Quentin Tarantino en Harvey Keitel. From Dusk Till Dawn is morgenavond op televisie. Een film van 1996. Een beetje uh, ja, actie. Uh, horrorfilm zou ik bijna zeggen. Uh, apart verhaal. Je moet er van houden. Maar er zit wel heel mooi muziek in. En er zit ook een grappig stukje in wat je op YouTube kan vinden. Uh, Daar zie je in een nachtclub Eigenlijk hetzelfde als bij die vorige film Van uh, wat ik ook liet zien Dit is Selma Hayek Die een table dance doet En als je Selma Hayek table dance intikt bij YouTube Krijg je dit fragment te zien Het is een prachtig fragment uit de serie From dusk till dawn Ik ga het even opzoeken op de computer uh, Even kijken waar ik het is aan From... en, en dit is altijd uh, wat uh, George Clooney steeds zegt Everybody be cool. You be cool. En dit is dat nummer waar ik het over had... After Dark van Tito en de Taruranta. Ik, ik zou zeggen, kijk op YouTube. Selma Hayek, Table Dance... Dinsdag 18 augustus, kwart over tien, RTL 7. Ja, Selma Hayek gekleed in een bikini en een cape uh, met een slang waar nek doet een soort uh, ja, table dance. Zeer de moeite waard. You. In my heart, the deep Ja, From Dusk till Dawn. Prachtige film. Kijken zeker met hele mooie muziek. En dit was CFM Cinema. Mijn naam is Alke Beuving. En dit is natuurlijk Dona la Maison. Philippe Rombie. Je hebt dus geluisterd naar een programma met heel veel filmmuziek. Pop, klassiek, jazz. Wat zat er eigenlijk niet in? Country. En we sluiten af met de klanken van Philippe Rombie, La Maison Soundtrack. Het was weer de moeite waard. Ik vond het leuk om de stukken bij elkaar te zoeken. Van alles wat, wat meer oorlogsfilms deze keer doen we niet vaak af en toe... Ik zou zeggen, maak er een mooie week van. Het gaat opklaar, het wordt beter. En tot volgende week maandag. Zelde tijd, zelde te zenden. En dat is natuurlijk CFM. Voor zo direct. Eh, als je naar bed toe gaat. Slaap lekker, rusten En droom fijn. En blijf je nog even op. Nou, Misschien drink je nog wel een lekker glaasje vries. Of een glaasje wijn. Maak er een hele mooie week van. Geniet ze.